Een van mijn laatste concertbezoeken voor het uitbreken van de coronacrisis... was bij een tributeconcert uh, gewijd aan David Bowie... onder leiding van Mike Garson, de pianist die uh, meewerkte op vele albums... van David Bowie in de jaren 70, 80. Um, en bij dat uh, zeer vermakelijke concert was ook een uh, zangeres... Uh, die een behoorlijke scheur kon uh, opzetten. We haar niet, ze heette Sass Jordan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 I'm not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 Is mine. Gonna tell you right. Just show your face in broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on. I'm giving you on kind of three. To show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth, I know you're gay, what you're about, but they say the sky's the limit, and to me that's really true, but my friend, you have seen nothing, so just wait till I get through, because... Who's bad? Yeah. The, word The word is out You're doing wrong True. But my friend, you have seen nothing, so just wait like a get through.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 544 in de top 2020 cover-up. One step beyond. The soil and pimp sessions. Tot ziens!